6 uur. Moutgeurs met het NWS Journaal. Patiënten met een ernstige ziekte moeten tijdens hun behandeling meer psychologische ondersteuning krijgen, zeggen VVD en PvdA. Volgens de regeringspartijen zijn artsen vaak alleen gericht op de medische behandeling. En daardoor is er te weinig oog voor andere zaken, zoals de psychosociale gevolgen. De partijen roepen minister Schippers van Volksgezondheid op om daarover met zorgverleners richtlijnen op te stellen. In de Franse stad Lille is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Engelse supporters raakten slaags met de politie. Er zijn meerdere gewonden en zeker dertig relschoppers zijn opgepakt. In Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt vandaag in het nabijgelegen land tegen Wales. De rellen braken uit na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. Die werd gespeeld in Marseille. De Fransen wonnen het duel op de valreep. Griezmann maakte in de negentigste minuut het eerste doelpunt. Vijf minuten in blessuretijd werd het nog 2-0. Frankrijk is als eerste in Pool A zeker van een plaats in de achtste finales. Als het aan directeur Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit ligt... doen de Russen niet mee aan de Olympische Spelen. Hij reageert daarmee op een nieuw rapport van het WADA. Daarin staat dat Russische sporters nog steeds op grote schaal... schommelen met dopingtests. Ram zei op NPO Radio 1 dat het afgelopen jaar niets is veranderd in Rusland... Het rapport komt voor het land op een gevoelig moment. De Internationale Atletiekbond beslist morgen of Russische atleten mogen meedoen aan de Spelen in Rio. En chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven neemt het Taiwanese bedrijf Hermes Microvision over. Met de deal is een bedrag gemoeid van 2,7 miljard euro. Hermes Microvision is gespecialiseerd in inspectieapparatuur voor chipmachines. ASML wil met deze stap zijn leidende marktpositie in de chipmachineontwikkeling verder versterken. Het weer overdag eerst nog droog met af en toe wat zon, later meer wolken en buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. De komende dagen koel en wisselvallig weer. En dit was het in de West -journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 En ik geef je dat van mij Ga je op me mee naar het strand vandaag In de zon, zo'n zon, Vroeg in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand van al, oh, liefde roep maar. Kwart over het maanlicht. Niemand ziet ons gaan.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 Oh Girl, rock with it girl, sure them it girl, but a bang bang, bongs with it, girl, dance with it girl, get with it girl, but ba the bang bang. I'm not jibbering, me not play no hide and seek. the thing you ever make me feel, weak, girl? Free anytime you whine and catch it, the like selector pull it up, put up repeat, girl. Up, up, me, up, up, up. me not touch a dollar in no, pocket 'cause nothing in this world ain't more yes. than what you are. I work. don't no You're more than diamond, more than gold. As long as I can who's you, baby, make the be just be be be take be control. Be be. No, As long as I keep playing. Free up yourself, get out oh, the gun to control baby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 Het oetzetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit.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 Get Nobody got heard.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 Ik wil niet medestorlijk zijn aan wat ze doen. Zij zit in fouten. Luister, zij zit in fouten. Laat je horen één keer. Laat je horen twee keer. Laat je horen drie keer. Laat je horen vier keer. Vijf, vier, vijf, zes. Is mijn nummer. Ik zeg vijf, vier, vier, zes.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 Thank you, Nell, be done Some say eat or be eaten Some say live and let live But all I regret Is to join the stampede You should never take more than you give In the same. The stars, and some I must sail through our trouble. Some have to live with the scars. It's far too much to take in here, or to find that can never be found.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 Souri! De compte tes les rends tu me et le temps qui se perd Entre tes genus rusin les vieux qui espèrent et ces qui à Ik weet pas... S'pas, pas envie de rentrer tout seul. te ce soir, ik pas envie de rentrer chez te gaan. ce soir, heb pas envie de fermer te gaan. S'pas, ik heb